De korpsleiding van de politie gaat de komende dag een tweet van Hero Brinkman bespreken. Brinkman, die onlangs als politieman aan de slag ging bij het korps Amsterdam-Amstelland... reageerde met de tweet op de arrestatie van een Russische diplomaat. Hij schreef, goede reactie van de Haagse dienders... een Russische diplomaat moet gewoon zijn kind niet slaan. Walgelijk, Poetin kan het heen en weer krijgen. De Russische diplomaat werd zaterdag in Den Haag aangehouden... omdat hij zijn kinderen zou mishandelen. Het weer het is bewolkt en er kan wat regen of motregen vallen. Het koelt af naar ongeveer 13 graden. Overdag eerst droog en zonnig, maar later volgen opnieuw buien. Het wordt ongeveer 16 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Kilijnen Plach. Goedenacht. Welkom bij het tweede uur van Casaluna. Deze uitzending hebben we het over pensioenen. Allemaal naar aanleiding van wat er vandaag is besproken in de Senaat. Uh, onze meneer Wekers die moest uh, de oppositie zien te overtuigen van zijn plannen... die vooral budgetair waren en weinig met de pensioenen te maken hadden. En hij heeft dan ook geen gelijk gekregen en mag terug naar de tekentafel... om zijn wetsvoorstel aan te pakken en aan te passen. Uh, bij mij te gast is Theo Kokke, hij is pensioendeskundige. En ik had aan het begin van Casaluna gezegd... als u een vraag heeft, uh, stel hem via de mail of via Twitter... of bel met 0800 1121. dan kunnen we die na één uur gaan uh, beantwoorden. Nou, er wordt volop gebeld en gemaild en getwitterd. Dus die vragen gaan we zeker beantwoorden. Daarnaast ben ik nog wel benieuwd... omdat we het vooral hebben over hoeveel minder het allemaal is geworden. Op welke manieren uh, u nou... of is, of er een manier is waarop u nu van uw pensioen geniet... zonder dat het nou geld kost? Dus even de goede tips en de leuke verhalen nog erbij. 0800 1121, dus het nummer. Het mailadres is casaluna.ncrv.nl Dat kan zijn dat het vrijwilligerswerk is waar je nooit aan toe bent gekomen. Um, eindeloze fietstochten, die kan je maken. Kost helemaal geen geld. En dan kun je aan de andere kant misschien jam gaan maken... en dat gaan verkopen aan de mensen die die eindeloze fietstocht aan het maken zijn. En op die manier kan je nog wat centje verdienen. Misschien bij een van de gepensioneerde vriendinnen of vrienden... de dag en de nacht plukken, je eigen moestuin beginnen. Het kan volgens mij best nog wel op een manier zonder dat het veel geld kost. Zonder dat ik nu wil klinken als degene die nog jong is... en allemaal niet weet hoe het zit. 0800-1121 is het telefoonnummer of mailen naar Casaluna@ncrw.nl. Heb je zelf eigenlijk wel goed Theo Kok het pensioen geregeld? Die vraag krijg je natuurlijk altijd. Nou, ik heb Wat nog een pensioen lopen met... vanuit mijn tijd... dat ik bij de, in de bankwereld werkte, bij de Rabobank. Dat is een van de allerbeste pensioenfondsen van Nederland. Oh. Dus daar ben ik uh, heb je goed bekeken. uit mate tevreden mee. Ik bouw nog pensioen op uh, vanuit de VU bij de ABP. Uh, en ik heb nog zelfs nog een, een als slaper nog een pensioen uh, toen ik met mijn bedrijf begon. Op een gegeven moment ben ik bij mijn bedrijf. Heb ik mensen gewoon gezegd: Jullie mogen zelf kiezen of je meedoet of niet aan het pensioenstelsel. Okay. Dat is dus gewoon een gewoon bij een verzekering ondergebracht. En dat heb ik zelf niet gedaan, omdat ik eigenlijk eh, al voldoende pensioen heb opgebouwd. Eh, wat dat betreft. En ja, ja voor niet de rest spaar ik er nog? zelf voor. In feite, pensioenen opbouwen voor uh, meer dan uh, één of twee keer modaal. is ook, uh, ook weer een ander vraagstuk. Moet je wel per se zo'n hoog pensioen willen sparen? Ja, ja. En dat, ja, door willen gaan. Ja. Misschien, want jij zegt, ik laat mijn medewerkers vrij... om te zeggen ze mogen wel of niet meedoen. De vraag van Rick ligt wellicht in het verlengde daarvan. Die heeft gemaild. Is het mogelijk mijn pensioeninleg op te vragen... om het zelf te gaan beheren? En wat betreft mijn werkgever... die kan volgens mij mijn premie gewoon uitbetalen... in de vorm van salaris in plaats van af te dragen dan neem ik mijn eigen verantwoordelijkheid voor mijn toekomst. En volgens mij is de AOW in ieder geval voorlopig nog niet van de baan. Reden van de vraag is dat ik de pensioenfond niet vertrouw... wat betreft het beheren van mijn geld. Ik ben 52 en in mijn familie worden mensen niet oud. Bijna niemand heeft nog van zijn of haar pensioen kunnen genieten. Volgens mij, als ik ZZP'er zou zijn... ben ik zelf ook verantwoordelijk voor een aanvulling op mijn AOW. Is het mogelijk en hoe zou die het kunnen aanpakken? Uh, nee, het is absoluut niet mogelijk nou. als, je, als je pensioen... Uh, in Nederland hebben we de, de verplichtstelling. En uh, dat zijn verschillende vormen van verplichtstelling. Maar je moet bedrijven die in een bepaalde sector zitten... die, die zijn verplicht om uh, in een bedrijfstak pensioenfonds... als die bestaat uh, aan te sluiten. En uh, medewerkers zijn verplicht als werknemer bij een bedrijf... om uh, bij zo'n bedrijf wat zo'n pensioenfonds heeft... om zich daarbij aan te sluiten. Dus je kunt dat niet zomaar... Hoe kan overmaken? jij dan jouw medewerkers vrijlaten? Omdat ik niet onder zo'n bedrijfstakpensioenfonds val. Okay. Er is geen pensioenfonds uh, voor consultants of uh, dat soort zaken. Dus daar, maar, maar voor een heel groot deel van Nederland is dat wel zo. Ik, ik heb ook een klein bedrijf. Hè, maar maar uh, grote concerns en grote bedrijven met uh, duizenden mensen... Die, die vallen altijd onder een pensioenfonds en uh, een pensioenregeling. Yeah. En die, uh, ja, daar kun je niet je geld op vragen. En de vraag is, is dat goed? Hè? En met, zeker met mensen met een... Uh, ja, misschien als je, als je voldoende geld hebt gespaard, maar dan kun je niet voor iedereen. Bij ons zitten allemaal specialisten die weten ook hoe ze geld moeten sparen ja. en hoe ze moeten beleggen. Voor heel veel mensen blijkt dat dat heel erg lastig is. Mensen denken dat ze het zelf beter doen. Maar in de praktijk, in landen waar ze, in Amerika hebben ze het ook zelf mogen beleggen. En degenen die het zelf hebben belegd, die zijn redelijk van een koude kermis thuisgekomen. Hoe komt dat dan? Omdat ja, je de omdat je de, de, de kennis, een bepaalde overmoed, te veel concentratie in bepaalde aandelen. Als je aandelen, daar goed over laat je, informeren. Ja, wat is goed informeren? Daar, ja. daar, daar, ik denk wat dat betreft de functie. Ik, ik, ik hoor nou, ik vertrouw die pensioenfondsen niet. Hè, wat, wat werd geroepen in die mail. En en het enige wat die pensioenfondsen wel degelijk hebben gedaan... is gewoon op een prudente manier een rendement halen. De dat afgelopen. gevoel is er ook vaak niet, hoor. Mensen denken, kennelijk zijn er dus te veel risico's genomen... als die potten leger zijn dan ze zouden moeten zijn. Ja, maar die mensen hebben betaald voor een pensioen. En dat is het, dat is het jammer ook in de communicatie van die pensioenfondsen. Ik denk dat daar de grootste fout ligt. Ze hebben betaald voor een pensioen waarvan ze wel ingelegd hebben... daar komt dan een bepaalde rente bovenop en dan zouden ze pensioen krijgen... Daarbovenop hebben ze nog tientallen jaren extra inflatie gekregen. Dat komt uit de rendementen. Ze zijn langer gaan leven. Ze dus zijn 30% langer gaan leven vanaf pensioendatum. Dat krijgen ze ook allemaal. Dus Ze hebben extra indexatie gehad waar ze niet voor betaald hebben. En ze hebben extra levensjaren die ze gemiddeld uh, leven. En die, uh, daar is nooit voor betaald. Dat is uit die rendementen gekomen. Dan hebben we een, een crisis op dit moment... En dan vallen die rendementen tegen. En dan vallen die rendementen tegen. Die, die vallen eigenlijk best nog wel mee over de... Daarom zit er ook zoveel geld in de pot. Die pensioenfondsen hebben echt wel uh, op een normale manier... Ik ga ze niet ophemelen van wat hebben ze het goed gedaan. Maar ook internationaal in de vergelijking... Uh, hebben ze het gewoon redelijk goed gedaan. En ze hebben gewoon goed Het is extreem risico voor belegd. Nee, absoluut niet. Ze zijn niet onder, uh, onder, de, de, de crisis is al lang qua beleggingen, qua rendement op aandelen en zo... hebben ze die al lang nee. weer teruggehaald. Alleen, ja, die levensverwachting en die rente die zit dwars. Uh, uh, iemand anders vraagt nog via Twitter... Van, is de beurs juist niet gevaarlijk voor pensioenfondsen... beter in land en huizen investeren? Nou, pensioenfondsen die beleggen ook uh, heel, redelijk veel. Zeker in Nederland, in, uh, in huizen, in, in vastgoed. Dus in die zin doen, doen pensioen van ze dat te lang. Dus ze beleggen in aandelen, ze beleggen in vastgoed. Het zijn hele gecombineerde pakketten volgens dat mij. Het zijn heen? hele brede gespreide, ze breiden in, in allerlei delen van de wereld. Dus ja. dat je niet in één land of als Amerika onderuit gaat. Dan zitten ze ook nog in China en in India, waar het dan wel goed gaat. Dus in die zin is dat allemaal... En dat kunnen individuele particulieren kunnen niet zo, op zo'n goedkope manier zo goed beleggen. Dus in die zin pensioenfonds of pensioeninstellingen... eventueel uh, de, de... instellingen die met... Um, brand new day die of, of, of bank sparen, dat soort producten. Maar in ieder geval, als je het zelf gaat doen... en individueel gaat beleggen en hopen dat het goed gaat... dat kan, hè, maar die heel veel mensen hebben... gewoon overmoed en dat valt over ja. het algemeen... Uh, ja, achteraf tegen. Maar goed, tegen. als ZZP'er moet je wel, hè? Dan moet je het voor jezelf wel regelen. Ja. En en dat is een, uh, ik, denk, ik heb wel een... Uh, een zorgpunt voor die ZZP'ers... Dat hij aan het einde van hun leven uh, een, een jaar of uh, twintig tekort komen. Tekorts komen van de leven, want ja. ze hebben waarschijnlijk helemaal niks nee. opgebouwd. Want het is zo verleidelijk om alles te consumeren. Ja, en nou ja, in deze tijden mag je ook blij zijn als je überhaupt je inkomen hebt, toch? Ja. We gaan naar een vraag van uh, Ronald van der Vliet aan de telefoon. Goeienacht. Ja, goeienacht. Vertel. Het, uh, nou, uh, het volgende. ik heb In het begin van het jaar heb ik een, uh, weer een, een soort van nieuwsbrief gekregen... van mijn pensioenfonds, uh, het PGGM. Uh, ...waarin vermeld stond dat ze in het voorgaande jaar... ...bijna twee keer zoveel uh, premie hadden ontvangen... ...dan dat ze hadden uitbetaald aan pensioenen. Uh, maar in diezelfde periode wordt ook bekendgemaakt... ...dat de meeste pensioenfondsen, inclusief de GGM... Uh, ...niet aan de juiste dekkingsgraad zitten. Dan vraag ik me af, van, van, hoe, hoe steekt dat in elkaar? Hoe, hoe is dat te verklaren? Hoe werkt dat? Theo Kokke. Ja, een begrijpelijke vraag... Uh, je moet indenken, iedere keer als er premie binnenkomt... stel, er komt uh, PGM, een groot pensioenfonds, komt een paar miljard binnen. Ja, drie miljard geloof ik. Drie ja. miljard. Dan bouwen ze daar tegelijkertijd ook drie miljard extra rechten bij op. Hè, dat is niet geld wat er binnenkomt en uh, wat, wat mooi is om a, ter aanvulling aan tekorten. Nee, bouwen, als je een tekort hebt en die drie miljard komt erbij... dan heb je nog steeds dat tekort, want die drie miljard zijn bedoeld voor nieuwe rechten. En eh, sommige pensioenfondsen daar komt er meer in dan dat er uitgaat. Maar iedere keer als er iets uitgaat, bijvoorbeeld 1 miljard... dan gaat er ook 1 miljard aan, aan rechten die mensen al hadden... die val, vallen dan weg. Maar als een pensioenfonds bijvoorbeeld maar, ik noem er iets... Eh, 90 miljard heeft en 100 miljard moet betalen de komende eh, tientallen jaren... dan kan er wel meer inkomen dat er uitgaat. Maar ze hebben gewoon, naar verwachting over die periode... hebben ze 10 miljard tekort. Nou zijn die bedragen niet zo schrijnend. Hè? Zeker niet bij PGGM, want die, uh, die hebben nog helemaal niet hoeven korten. Maar er is een dreiging dat die, uh, die be betalingen die binnenkomen... en die betalingen ja. die eruit gaan over de hele lange horizon... dat die gewoon te laag zijn. En dat is dus met het oog op de toekomst dat er dan nu maatregelen gaan ja. worden. Dus ze hebben ja. niet zoals een bank liquiditeitstekort. Hè? natuurlijk helemaal niet. Die 3 miljard die erin gaat en 1 miljard eruit. Dat, dat klinkt heel mooi. Maar het gaat erom, ze kunnen nu al zien aankomen... dat ze die rechten misschien over 50 jaar allemaal niet kunnen uitbetalen. Nou heeft gelukkig PGM dus niet hoeven korten. Maar, en het gaat ook niet over hele hoge bedragen aan kortingen. Maar in sommige gevallen wel. Omdat ze wel moeten garanderen dat ze niet nu gaan uitbetalen... en aan het einde van de rit de laatste die het licht uit doet helemaal niks meer heeft. Ja. Dat, dat, dat begrijp ik. Maar wil je daarmee zeggen dat dus de dekkingsgraad in de toekomst niet voldoende is... maar op dit moment wel... Nee, de dekkingsgraad is eigenlijk een uitdrukking van alles wat er in zit en binnenkomt. En alles wat er uitgaat uh, in de toekomst. En die tezamen, die te als je die, die, uh, dat nu uitrekent, van wat, wat gaat er dan uh, wat gaat dat op? Is er dan nog genoeg? Hè? We hebben we over die 50 jaar, niet alleen dit jaar, maar al die 50 jaar daarna, hebben we genoeg? Zo niet. Dan moet je natuurlijk niet over 50 jaar gaan ingrijpen, want dan heeft de laatste niks. Maar dan moet je nu al. Bij wijze van spreken, als je, team, als je 90 hebt en aan 100 denkt te moeten betalen in de toekomst... dan moet je nu al iedereen 10% korten. Ja, maar als je het inderdaad hebt over, over termijnen van 50 jaar, dan uh, kan ik me de, de discussie heel goed voorstellen. Van, ja, Waarom moet er dan. Want het lijkt wel nu een beetje. Nu al maatregelen worden op. genomen. Ja. ja, waarom moet je dan nu al maatregelen uh, nemen. terwijl er al, al zoveel bezuinigd wordt. CQ, lasten verzwaard worden. Waarvoor kun je dat dan niet over twee of over drie of over vier jaar doen. als je het hebt over termijnen van 50 jaar? Helemaal eens. maar de eerste tekorten die ontstonden overigens in 2008. Dus ik begrijp die vraag. Maar we zijn al vijf jaar aan het uitstellen. Er is uh, afgelopen jaar voor het eerst gekort... nadat er al vier jaar gewacht is of vijf jaar... een herstelplan, hè? dat heet een herstelplan. En die herstelplannen die, die, uh, die kwamen niet uit. Het ging alleen maar slechter en slechter. Ja. En dus uh, ik begrijp het dat je niet te snel moet uh, korten. Maar als je nu, bij wijze van spreken, tien jaar niet kort... Hè? we zijn nu al vijf jaar niet aan het korten... of we zijn nu voor het eerst na vijf jaar aan het hmm. korten... doe je dat tien jaar niet... en je hebt bijvoorbeeld, uh, ik noem er iets, 20% tekort. Dan zijn die eerste, en sommige pensioenfondsen is de helft van de mensen uh, binnen nu in tien jaar, en uh, loopt er al uit. Dat zijn hele oude pensioenfondsen. Nou, dan, dan blijft er voor degenen die daarna nog komen, blijft niet 10% tekort over, maar blijft nog een dubbel aan tekort over. Dus je bent alles aan het uitbetalen, het en de tekorten lopen dan op. Dus dat moet je voorkomen. Ja, ja nee dat, dat, begrijp ik, dat begrijp ik. Maar als je zo'n zo nieuwsbrief krijgt... En je leest dan inderdaad dat er bijna ja. twee keer zoveel binnenkomt... als dus dat eruit gaat op dit moment. Dan denk ik van, hé... Hey, wat is er nou dus, toch aan de hand? Ja, wat ja, is er aan de hand? Ja, ik bedoel, ja. hoe, hoe zit dit? Ja. Nou, ja. ik hoop dat we de vraag hebben kunnen beantwoorden, meneer Van der Vliet. Het is me iets duidelijker geworden. Ja, bedankt voor de tijd. Goeienacht nog. Ja hoor, jullie ook. Dag hoor. Dag. Even een vraag via Twitter die binnenkwam. Of meer vragen eigenlijk die op hetzelfde neerkomen. Um, iemand schrijft, een twintig-jarige kan 50 jaar sparen... voor een pensioen met lage premie. Wat is het probleem dan? Kom daar maar eens om als 50-jarige. En iemand anders zegt ook in het verlengde uh, daarvan: jongeren moeten tegenwoordig binnen 30 jaar huis aflossen. 46 jaar keer 1,85 opbouw moet toch genoeg zijn, meneer Kokke? Ja, nou het gaat overigens over 1,75, want die 0,1 ja. procent... dat was een of andere uh, hele complexe manier... om nog extra 0,1 procent erboven... Een compensatie die in een sociaal akkoord zou zijn afgesproken. Ja, precies. Dan moeten dan, uh, 400 pensioenfondsen moeten daar al een systeem op aanpassen... dan zijn we alweer een ja, miljard verder aan een administratie. Van 250 kost. miljoen, die ja. dan extra... maar administratief gezien is het zo lastig dat dat sowieso niet doorgaat. Dus nee, dan we hebben we het over 1,75. Ja. Maar ook dan, uh, maal 46 jaar, dan kom je toch een aardig end. Ja, wat blijkt nu, dat mensen die verondersteld werden 40 jaar te werken... die bleken over het algemeen 29 jaar iets te hebben opgebouwd... He, door allerlei uh, breuken en uh, jaren dat je niet werkt... of jaren dat je later begint. En nu aannemen dat mensen met 46 jaar dan ook 46 jaar gaan werken... Uh, 46 jaar pensioen opbouwen, dan kom je misschien op 32 jaar. Het belangrijkste is gewoon, we bouwen over, over ons leven... uiteindelijk gewoon minder pensioen op uh, dan, dan die 46 jaar... En als je van 2,25, wat overigens over het algemeen de meeste pensioen van ze zaten al op 2,05, 2,10 aan opbouw, niet op 2,25 per jaar, dat is het maximum. Als je dan opeens terug gaat naar 1,75, ja, dan is dat toch een, een hele grote klap van 20%. Dan gaan ze een paar jaar extra werken, een jaar of zes extra werken... waarin ze die, die 1,75 dan extra opbouwen, dat is 10%, kom je toch 10% lager uit... En dan je Ik zeggen, kan ja, niet zo maar... snel meerekenen, maar het zal goed nee, toch... En het gaat, het gaat ook niet om die, de precieze getallen. Maar, het gaat er wel maar de om... klap komt harder aan dan we denken. Een paar jaar geleden zijn we al van eindloon naar middenloon gegaan. En nu ga je dan ja. weer 10, 20 procent omlaag. En uiteindelijk zijn mensen veel flexibeler aan het worden. Ze dus zijn veel meer jaren dat ze waarschijnlijk geen pensioen opbouwen. Ja, het wordt gewoon allemaal heel onzeker op die manier. Ja. En, en alleen maar, het erg is, als we hierover nagedacht hadden... En Dan was het goed, maar het is puur een budgetaire maatregel. Het is geen onderdeel van het lange termijn plan. Misschien komt het er wel uit als lange termijn plan. Maar dit, dit heeft geen enkele... Uh Zeg maar nee. een... Honoré Stapels die heeft daar ook over gemaild... van in hoeverre is bij het wetsvoorstel... sprake van korte termijn denken van het kabinet. Nou daar hadden we Het eerste uur hadden we het daar natuurlijk ook al even over. En dat het puur op de begroting gericht is. Ja, die vraag stellen is hem al beantwoorden. Ja, dat? ja. <laughs> nee, het staat ook bij van... ook teruggrijpend op de jaren 80en waar we het even over hadden... dat het toen ook eigenlijk op korte termijn is gehandeld. Toen juist de pensioenfondsen... de Sky's the ja. Limit hanteren. Of de hele VUT-regeling. Dat mensen ook vergeten als je het over jong versus oud hebt... Jongeren betalen nu nog steeds FUD-premie... voor mensen die nu met de fut zijn gegaan. En die, die, uh, die FUD-regeling wordt nog heel lang doorbetaald. En die mensen die nu die FUT premie betalen... zullen nooit pre of fut krijgen. Dus vervroegde uitreding. Die zullen zelfs in plaats van 60 jaar... een paar jaar geleden gingen mensen gemiddeld met 60 jaar met pensioen. Dat is nu heel snel naar 64 gegaan. En dat wordt straks 71. Maar er is wel voor betaald door jongeren. Nou wil ik daar niet zielig over doen. Ik begrijp het proces van wat er gebeurd is... Alleen het geeft wel aan, het valt iedere keer nu al 10, al, 20 al jaar lang klappen bij de jongeren. Paul van aan de telefoon. Goeienacht. Ja, goeienacht. Uh, ik had een opmerking over de onderwaterstaande huizen. Ja? Om die weer boven water te krijgen. door uh, de pensioenreserve die opgebouwd is, daarvoor te gebruiken. Ik denk dat het niet werkt. Dat is waar we het eerste uur over hadden met zo'n harde component en een zachte component eventueel, hè? Ja, ja. Ja. Ik zal ook zeggen waarom ik denk dat het niet werkt. Er werd gezegd van ja, dan betaal je die ton die je nu terugkrijgt om je huis um, weer in de, de financiering van je huis weer in balans te brengen met de waarde. Die betaal je over twintig jaar terug. Maar dat betekent ook dat het pensioenfonds twintig jaar lang die honderdduizend Euro, niet heeft kunnen gebruiken om rendement mee te maken. En als ik dat heel snel even, nou, even met een natte vinger zeg... twintig jaar lang een ton, dan is die ton na twintig jaar 2,5 ton. En dat is vrij, uh, laten we zeggen, vrij conservatief gerekend. Dus uh, de, die pensioenopbouw, die, die, daar zit gewoon een, een, een groot lek in. Daar komt niks van terecht. Theo, reageer er eens op. Nee, ik ben het ook wel mee eens dat je dit uh, alleen in schrijnende gevallen moet doen. Hè. Waar, waar, uh, dan hebben we het over uh, mensen die een schuld moeten saneren... die, die bij wijze van spreken uh, alles moeten verkopen wat ze hebben. Uh, oh, cool. die, die bijna uh, ja, voor hun een oneerbaar gevoel oplevert van, van waar, waar ben ik in terecht gekomen. Ja. En dan onder strikte voorwaarden en uh, absoluut niet om, om dat een, een normaal gedrag te vertonen. Ik ben er heel erg uh, voorstander van om, om juist dat verplicht te sparen via het pensioenstelsel om, om die rendementen te maken voor, uh, voor jongeren. Dus ja, ik ben... het, het betekent ook een praktisch probleem voor de pensioenfondsen, want die zullen dan, uh, laten we zeggen, meer geld liquide moeten houden om, om aan deze eventuele vraag te kunnen voldoen. Ja, ja helemaal eens. Dus ik, ik, zeg, ik zeg alleen maar dit. Uh, voor, voor extreme gevallen, en dan heb je het over een paar procent van de bevolking... Ja. Een, een oplossing zou kunnen zijn. Uh, omdat het gewoon heel raar... je kunt het in het buitenland niet uitleggen... dat je duizend miljard hebt gespaard en 650 miljard aan hypotheken hebt. En dat er dan schrijnende gevallen bij zitten... die echt gewoon, uh, bij wijze van spreken, hun, hun leven op de kop moeten zetten. Terwijl eigenlijk het geld er nou, wel is. Ja, ja, ja. Maar dan heb ik het over ja. 1 of 2 procent van de gevallen. En absoluut ja. niet voor een, een normaal gedrag van consumeren. Oké, okay. okay, dan heb ik nog een tweede ding. En dat wil ik heel ja? snel zeggen. Ik begrijp niet waarom er gekort wordt in Nederland. Want uh, laat ik eens. Uh, uh, uh, nou, even op de gok af een gemiddelde nemen. Als ik zo zie wat er herende, Er wordt de meeste fondsen. Als ik, als ik, als ik die fondsen gemiddeld neem. Uh, het is gevaarlijk wat ik zeg. Dan zullen die uitkomen op een 6% rendement. En dat is vrij conservatief geschat. Die 6% die is veel hoger. dan de theoretische rekenrente waar de Nederlandse bank mee aankomt. Ja. Nou, dat is één deel. En het tweede deel is, en, en tot, ik mag mij tot de gelukkige rekenen die een buitenlandse pensioen heeft voor een groot gedeelte. Mijn buitenlandse pensioenorganisatie, uh, die heeft mij uh, juist medegedeeld dat ik 2,25% meer pensioen krijg nou, dan dit jaar. Gefeliciteerd, Paul. Laat, laat mensen ja, het niet vooral, horen, want ze komen vooral. massaal bij op de koffie. Ik ben zo bang. Ik ben zo bang dat door het negatieve en zogenaamd conservatieve rekenen van meneer Knot en van het ministerie van Financiën dat er in Nederland zal pensioenen gekort worden terwijl het niet nodig is. Ja. Nou, is een heel, uh, dit, dit verhaal speelt al, uh, al jaren deze discussie en ik begrijp hem ook. De pensioenfonds hebben inderdaad 6% rendement gemaakt... of 7, ligt er aan welke periode je pakt. Als je bijvoorbeeld de laatste 5 jaar pakt... hebben ze 30% rendement gemaakt, 2007-2012. Alleen in diezelfde periode is, zijn de verplichtingen met 86% toegenomen... Onder ja. andere door de levensverwachting die bij heel veel pensioenfondsen is uh, bijgesteld. En door die dalende rente. Nou die ja. dalende rente zeggen mensen. Ja, maar dat is al een fictief. Maar diezelfde dalende rente heeft voor 85% van, van het rendement gezorgd. In diezelfde periode. Als de rente daalt gaan de obligaties in ja, waarom ja. ook. De beleggingen. Ja. Ja. Dus die rente daalt. Aan de ene kant van de balans levert die geld op. zeggen ze mensen. Kijk, we hebben heel hoog rendement. Aan de andere kant levert die duurdere verplichtingen op. Want het is namelijk dezelfde uitbetaling ver in de toekomst. En de obligatie is ook een uitbetaling ver in de toekomst... van de overheid. Ja. Ja. En die staan tegenover elkaar. En die hebben nou eenmaal... Uh, aan de ene kant is zowel de rente omlaag gegaan... en de levensverwachting toegenomen. En aan de andere kant is alleen maar de rente omlaag gegaan. Maar je krijgt geen levensverwachting extra erbij nee. in jouw obligatie... van de Nederlandse overheid bijvoorbeeld. Nee, aan de andere kant bij obligaties... als je rustig af, afwacht tot ze uitloten... dan krijg je ook niks extra's. Het gaat er dus juist om dat als die uh, obligaties meer waard worden... omdat de, de rente zo laag staat... dan moet je ze gaan verkopen. En dan moet je natuurlijk opnieuw gaan beleggen. Dat begrijp ik ook wel. Maar uh, je haalt alleen een rendement uh, met obligaties... op het moment dat je ze voor de tijd dat ze uitloten verkoopt. Ja, maar... Als je gewoon afwacht tot ze uitloten... dan krijg je gewoon de nominale waarde... Dat schiet niet op. Oké, okay, één keer te heel koeken. En dan gaan we dus naar de kunnen ze nu verkopen. Dan verkopen ze met, met een extra rendement. Dan kunnen ze je rendement herbeleggen. En de herbeleggen ze dan tegen 2,5% van de rente van nu. En ja, dan krijg je weer... Als de rente dan gaat stijgen... Heel die verhalen... Dan, ja, ja, ja, okay. dan gaan die obligaties ook om... Het, het gaat om het belangrijkste is gewoon dat die rendementen... Hebben niet de, de groei in de verplichtingen kunnen bijhouden. Daar, daar kan ik niks aan veranderen. Maar, dus u heeft gelijk over de rendementen. En... Ik heb gelijk over dat die verplichtingen zoveel zijn toegenomen. En, en ja. dat zijn gewoon de feiten. Daar kan ik ook niks aan veranderen. Lekker, die conclusie die begrijp en dan... ik tenminste ook. Dus dat is fijn. Dank je wel, Paul, voor het bellen. Oké, okay, goedenavond. Fijne nacht nog. Uh, 0800 1121 is het telefoonnummer. Als u een mail wilt sturen, kan natuurlijk ook. Casaluna@ncrv.nl En twitteren kan met hashtag Casaluna. Uh, jij zei net al, dat de, de twee belangrijkste redenen. Enerzijds de leeftijdsverwachting die omhoog is gegaan... maar ook die lagere rekenrente. Ko van der Vussen die heeft daar een mail over gestuurd. Van, uh, u noemt als een van die redenen uh, dat mensen ouder zijn geworden. Ik denk dat de verlaging van de rente, die normaal 4% moet zijn... en nu rond de 2% is, een grotere oorzaak is. De rente is zo laag door allerlei steunmaatregelen... van de centrale banken van Europa en Amerika... De onder andere, die onder andere geld uitlenen tegen zeer lage rente. Klopt die waarneming? Zo oh ja, mijn stelling is stop met die steunmaatregelen waar alleen de financiële sector wel bij vaart. Want het is goed voor pensioenfondsen en spaarders. Ja, dat is een uh, belangrijke vraag. Ik denk dat het wel klopt dat de steunmaatregelen ervoor gezorgd hebben dat de rente nu laag staat. Dat wil zeggen, dat is één van de redenen. Hè? Want we zien in Japan waar ook dezelfde demografische ontwikkelingen zijn als in, uh, in het westen. Maar al eerder hebben plaatsgevonden dat de rente enorm laag is. Nog veel lager en al heel lang heel laag staat. Onder andere door de vergrijzing. Maar onder andere door de steunmaatregelen van de centrale bank. Met name in Amerika en een beetje gekopieerd hier in Europa. Is die rente iets laag gehouden. We hebben het laatst gezien toen uh, Bernanke in Amerika... De, de, de baas van de centrale bank, een hint gaf... dat het misschien wel eens een keer afgelopen was... Ja. of een klein beetje afgelopen met die lage rente... dat meteen de aandelenbeurzen wereldwijd omlaag gingen. Als hij dat echt nu gaat doen... en de rente gaat echt gewoon uh, die steunmaatregelen vallen weg dan stort de hele economie in. Zou het echt zo, zo heftig dan weer zijn? Nou ja, het probleem is, ze zitten in een soort catch-22. Ze kunnen niet anders dan die steunmaatregelen nee. blijven doen. Want anders stort de economie in. Maar ze kunnen eigenlijk ook niet doorgaan, want... En het is ook ontzettend irritant. Die financiële instellingen worden erbij bevoordeeld. En die ja. pensioenfondsen benadeeld. Waar veel mensen ook van hebben. Van, ja, laat dat, laten we daar nou eens mee ophouden. Ja. Met die financiële instellingen die altijd. Nou, die moeten ze herstructureren. En, en, en, en daar had de pijn al, die hadden ze van mij ook kapot mogen laten gaan. Want uh, dat, is, dat is de bedoeling. En, en dat wordt ook de nieuwe structuur hopelijk in de toekomst. Dat is een heel ander verhaal. Hè, van, we hebben een verkeerde financiële uh, structuur. Maar helaas kun je nu niet de rente omhoog laten gaan en zeggen... kijk, dan valt het wel mee, want er stort de hele economie in. Ja. En ik ben bang... Maar dat begrijp ik dan niet. Als je zegt aan de ene kant laat het maar kapot gaan... en aan de andere Nou, die kant banken hadden ja, dus... dus ze moeten... Uh, maar, maar, maar nu kan dat niet meer. Nee, nu kan dat niet meer. En uh, dan, dan zal je zowel... want dat is niet alleen maar voor de banken dat het uh, consequenties heeft... maar gewoon voor de hele economie. En voor, voor, voor alle financieringen van bedrijven. Voor de, uh, de overheidsschulden in de verschillende ja. landen. De, de, ja... De zijn te Je groot. Ziet het, de, de, en de aandelenmarkten gaan dan instorten. En Dat wil niet zeggen, dat, dat zou voor mij ook mogen trouwens... want die worden kunstmatig hoog gehouden. Dat is weer heel raar, maar dan zouden de dekkingsgraden dus ook lager staan. Die zouden ja. hoger staan door die, de, die hogere rente... maar ze zouden lager staan door die aandelenmarkten. En de rendementen worden dan natuurlijk ook weer minder Prec hoog. Ja, ja. Dan, dan zijn ze negatief. Ja. Alleen het probleem is, de wereld is zoals die is. Uh, en en uh, dit kan echt 10, 20 jaar duren, dat hebben we in Japan wel gezien. We gaan even naar muziek luisteren. Even bijkomen van alle cijfers en dergelijke. Mocht u nog een vraag hebben, laat het ons nog even weten. Via Twitter dus, via het telefoonnummer 0800 1121, of gewoon door een mailtje te sturen.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 Everybody's here from the human race Where they lift you up when you're feeling down That's why love is over close to town Garland Jeffries met het nummer Rollercoaster Town. We hebben het vannacht in Casaluna over pensioenen. Over uw pensioen, over ons pensioen. En hoe hoeverre we dat nog hebben als we later oud zijn en klaar zijn met werken. 0800-1121 is het telefoonnummer. casaluna.ncrv.nl, het mailadres. Daar wordt volop op gebeld en volop naar gemaild. Um, laten we eerst een telefoontje even erbij pakken. Ari, goedenacht. Goedenacht. Nou, met een met een babyboomer. Oh, oh, dat zijn van die rijke mensen, toch? Na ja, bouwjaar 49. Ik heb dus geen enkel probleem. Kijk, dat is Kijk, fijn. Ik, want ik heb tot 71 pensioen betaald. En ik krijg 9 euro in de, in de maand of zoiets. En dat mag ze van me houden hoor, die 9 euro. Je hebt het niet wat nodig. Meneer is, wat meneer eens moet vertellen, is hoeveel mensen hebben er nou daadwerkelijk? Een pensioen, want volgens mij is het niet meer dan 40 procent. Hoeveel babyboomers bedoel je? Of? Nou ja, hoeveel mensen er nou werkelijk een pensioen hebben. Hoe, en hun en, en miljarden vliegen om mijn oren. Maar is het een meiëtje in de maand? Is het twee meiëtjes in de maand? En kunnen we die, al die pensioenfondsen nou niet gewoon in de AOW okay. doodouwen? En dan okay. gewoon iedereen 200 erbij. En laten we de huren eventjes met 20 procent omlaag gooien. Ja, dan ga je er heel veel bij halen. Laten we even eerst naar Theo gaan. Kan je antwoord geven op die vraag? Nee, ik, eh, dit is inderdaad een, een schokkend laag bedrag natuurlijk. Eh, 9 euro per maand. En, eh, dan op... nee, ik, heb, ik heb het goed hoor. Nee, nee, nee, nee, nee dat geloof ik ook. Eh, het gemiddelde is in Nederland ongeveer. De AOW is grofweg eh, 1000 euro per maand. Afhankelijk van partner, niet partner en zo, de, de variaties. En daarbovenop zit hetzelfde bedrag gemiddeld... in, de, in, de, in die, die tweede pijler. En er zitten dus enorme variaties in, ja. zoals bij u. Dat, dat je gewoon bijna niks krijgt. En, en kennelijk ook uh, heel veel pech heb gehad bij pensioenbreuken. Dat was uh, vroeger ook veel slechter geregeld. Hè, van als je van de ene werkgever naar de andere ging. En... Uh, ja, de meeste mensen gaan dus uh, uitkomen op een, uh, een 800, 900 euro extra bovenop een AOW. En die zitten dan op, uh, op, op een 2000 euro. Uh, sommige mensen krijgen er 600 euro bij, sommige mensen krijgen er 2000 euro bij. Ja. Maar 100 euro per jaar is natuurlijk uh, absurd weinig. Ja. Daar heeft hij gewoon ontzettend pech gehad bent een van de, de extreme... Maar dan moet je toch een enorm salaris hebben gehad. En dat vind ik belachelijk... En laten we dan die pensioenfondsen dan maar eens aanpakken. En dan gewoon die AOW naar een 1500 in de maand. En iedereen hetzelfde. Is dat, een, en is, zet dat zet een, is dat iets om, om te overwegen? Nou, de AOW is een. De, de, de, dat begrijp ja, ik, want ik zou op zich. de AOW is, is het fundament van ons pensioenstelsel. Ja. Hè? Want anders had u nu ook uh, heel weinig gehad. Hè? Want uw aanvullend pensioen is absurd laag. Maar de AOW wordt wel betaald vanuit, een, vanuit de werkenden, tenminste dat is de bedoeling, vanuit de premie van de werkenden. En we gaan, vroeger hadden we, of nu, een paar jaar terug nog, hadden we 10 miljoen werkenden en 2,5 miljoen gepensioneerden. En we gaan naar 9 miljoen werkenden over 20 jaar en 4,5 miljoen gepensioneerden. Ja, dat is de wereld op zijn kop. Hè. Dat is niet meer te betalen als je dan ook nog eens een keer. Eh, daar, eh, als je dat uit een omslagstelsel zoals dat heet, hè, dat je de werkende betalen voor de gepensioneerden, ja. wat Frankrijk moet gaan doen bijvoorbeeld, of allerlei andere landen in Europa. Ja, die gaan een enorme, enorme druk op hun belasting krijgen. En waarschijnlijk gaat dan die AOW heel erg omlaag. En die pensioenpotten ja. die, die, die dat gespaarde geld nu naar de AOW oversluist, dat kan niet. Want de gespaarde geld is, is, is privaat geld. Dus dat, dat is juridisch niet eens mogelijk. Maar ik begrijp uw frustratie als je zo ontzettend weinig pensioen nee, nee, krijgt. Nee, nee, nee. Nee, je bent niet nee, nee, nee. gefrustreerd hè, daarover. Ik ben helemaal niet gefrustreerd daarover. Nee. Maar die verschillen zijn oh. gewoon te groot. Ja. Maar ja. is, er, is ja. er iets? Want ik las volgens mij um, iets, maar misschien gaat het over iets heel anders. Dat er ook de bedoeling is om vanaf een ton af te gaan toppen? Dat dat ook in een van de plannen stond? Ja, er is een sprake geweest van een ton of 150.000 geloof ik om daar uh, daarboven niet meer op te bouwen. Ja. Kijk, de is vraag dan... is, ik, ik, kan je het, daarmee de, meer gelijk trekken? Ja, al, maar dat was dan weer belastingtechnisch bedoeld. En dat, dat oh, vind ik dan weer okay. de verkeerde manier. Want het is dan weer, weer om een klein beetje... fiscaal voordeel binnen te halen voor de huh. overheid. Ik kan me wel indenken dat je zegt van... Uh, en dat past wel een beetje bij de opmerking van meneer... Dat, dat die zegt van ja... waarom gooi je dat geld niet in de AOW? Maar dat je in ieder geval zegt... we gaan nooit meer dan twee keer de AOW... Of ja, tweeënhalf precies, keer de sparen zit. en een stelsel. En de rest doe je maar privé. Maar ja. dan moet je niet opeens om een fiscale reden doen. We nee. moeten al die administratiesystemen worden aangepast en die pensioenfondsen moeten. Wat heeft een sociaal stelsel? Ik herinner me vroeger nog de Rijksverzekeringsbank op Apollo nummer 15. Daar werken ze al die dossiers in. En uh, wat hebben sociaal systeem nou te maken met de economie? Geen reet. Want het gaat alleen maar om dat mensen. De een heeft even een rug, een rug meer, want dan maar op zijn Amsterdams. En een ander heeft, uh, die moet naar de markt met zijn tasje om een zakje boontjes te kopen, een oud mens. Dat, dat soort tevrele, wat ik dan eigenlijk nog jaren eerder wel eens zag. Wat verbeelden we ons eigenlijk wel? Deel is, deel is eerlijk, gewoon. Klaar. Nou ja, wij, wij hebben we hebben niet... Ik, ik, ik, ik, ik, ik, we zitten niet in een communisme in die zin dat uh, iedereen exact hetzelfde oh, nee. uh, bedrag oh, heeft. Nee. Alleen we hebben wel een oh, AOW. Nee. En die AOW is beter dan in heel veel andere landen in die zin. D oh, ja, maar oké, okay, waar maak je dan druk om? Ik kan er mee komen met die AOW. Mm -hmm. Ik kan er mee komen. Waar maak je je druk maken om? andere maar mensen zich u druk om? Ze zitten helemaal niet ja. druk, maar andere ja. mensen beste wel. Man, beste man, zijn, ik kan er zo twintig noemen die al de pijp uit zijn om me heen. Ja, maar. En, en die, en die AOW-leeftijd kan dan, als het dan toch zoveel scheelt. Want nou noem je de bedragen, even een roodje meer. En een grote mond. Terwijl ze er nooit wat voor gedaan hebben. Want het is door de onder ondernemingsdraden gedaan. Als de ja. mensen het zelf. Hadden moeten doen, had het er nooit gekomen. Maar, Arie, maar dan richt je je dus op de mensen die nu niet. Die, waarvan je. die klagen van ik word gekort. Je richt je dan niet in die kritiek ja. op Theo Kokken. als wel nee. de mensen die lopen er wordt te klagen. Er, er wordt te er veel, er er veel geklaagd. Okay. Je hebt het over bijtelling over, ja. je, over je auto. Ter, ter, terwijl je is een oude fiets had. Okay. Dat is niet te dus zijn allemaal. Het is duidelijk, Adi, ja, dankjewel het, voor het bellen. Ja, maar, ja, maar ik denk dat u ook zo denkt. Want bij de omroep is het ook niet zo vetbord. Nee, He? zeker niet. Nee, want een, ik ben ook 30 jaar zelfstandig geweest. En dan, De ene keer word je behandeld als een koning. En de andere keer word je behandeld als een, als een hond. En dan wij lopen ons druk te maken terwijl voor Italië mensen met hun kinderen verzuipen. En wat doen we dan? Niks, niks, niks. Het is goed dat je gebeld hebt, Arie, dankjewel. We maken er een goede nacht van. Kijk, daar was hij weg. Volgens mij. 0800 1121 is het uh, telefoonnummer. Ik ga even naar een, een tweet van uh, Tubal Jan, zoals hij zich noemt uh, op Twitter. Uh, die schrijft, waarom kunnen mensen niet zelf uitmaken hoe en hoeveel pensioen ze beleggen? De overheid kan wellicht een klein minimum stellen. En waarom is er maar één systeem? Waarom is het systeem niet naar keuze, collectief of individueel? Meer of minder zekerheid? Je kunt bedrijven verplichten een minimum over te maken... naar een financiële instelling die een vergunning heeft. Allerlei ideeën. Maar waarom ja. hebben we maar één systeem? Laten we daar eens mee beginnen. Nou, als Kleins maar zegt dat we gaan nadenken over... Uh, we hebben nu, ze heeft de wet aangepast of ze gaat de wet aanpassen voor de komende paar jaar... dat de pensioenfondsen dus wat meer lucht hebben om tekorten uit te smeren. En uh, ze wil na, uh, nadenken over, een, uh, over fundamentele aanpassingen. Mm -hmm. En een van de vragen die hier opkomt is waarom hebben we weinig keuzevrijheid? Ja. En er zijn eigenlijk verschillende vragen. De eerste is keuze om pensioen te sparen. En ik denk dat dat voor een deel uh, dat dat wat opgelegd, dat dat niet zo slecht is omdat je dan in ieder geval uh, allemaal Ari net inderdaad al heel tevreden was met zijn AOW, wat ik op zich heel fijn vind. Maar heel veel mensen die, die, die, die lopen al te klagen als ze niet twee keer de AOW krijgen, dat de overheid wel begeleid met het sparen van geld voor je oude dag. Of je doet het in een AOW die, die heel erg riant is... of je doet het in een eerste en tweede pijler. Dus met een AOW en een, um, ja. een, een werknemerspensioen. Maar de tweede vraag is... Uh, mag je niet zelf kiezen? Ja. hoeveel je De eerste keuze is hoeveel risico je loopt. Ik wil bijvoorbeeld meer risico lopen of ik wil minder risico ja. lopen. Ik ben een wat onzekerder type of ik heb weinig spaargeld... of ik heb meer spaargeld. Of ik wil dat zeker veilig stellen, uh, weet ik veel, uh, voor mijn, uh, omdat ik dan die en die dingen kan gaan doen. Mm -hmm. Nou, dat is een keuze die volgens mij echt erin moet. Dat je mensen keuze geeft uh, over de mate van risico nemen. En dan de derde is de keuze van een pensioenfonds. pensioenfonds. En dan, dan vind ik het heel erg moeilijk geworden. Aan en de ene kant vind ik het als... als uh, ja. Ik ben zelf ook ondernemer. Het lijkt me heel logisch dat je kiest voor een pensioenfonds. Maar als het om geld gaat en geld over 50 jaar beleggen... dan is het, met, uh, dan is het heel verleidelijk om te zeggen... wij maken meer rendement. Ja. En op een gegeven moment heeft de Consumentenbond... Heeft, uh, ik ga nu een keer dan de namen niet noemen... maar die heeft een pensioenfonds uitgeroepen... tot het beste pensioenfonds van Nederland. Want die gaf, die gaf aan dat ze de komende 20 jaar... de meeste indexatie zouden geven. Nou stond dat pensioenfonds veel lager... dan heel veel andere pensioenfondsen. Dat was de ABP toch? Nou, ik heb het niet genoemd voor één keer. Nee, keer. Ja? En, uh, maar die andere pensioenfondsen ze beloofden dat niet. Want die hadden het geld niet. Het ABP had het geld ook niet. Maar ze beloofden het. En de consumentenbond zegt... Hé, hey, zij beloven het, die anderen niet. Wij, gaan, wij kiezen die. En dan denk ik, de consumentenbond... waar ik op af ga als ik een televisie koop... Ja. Zou ik dus nooit op afgaan als ik een pensioen koop. Want het is ontzettend. Uh, ik zeg niet uh, waarom ze het zeiden. Uh, wat voor optimistisch. Nee, okay, maar, maar mensen de een is optimistisch. De ander die, die belooft meer rendementen dan de ander. Begrijp uh, maar op het moment dat jij nou bij een pensioenfonds zit. wat er een, die er een potje van maakt. Die er relatief slecht voor staat. Dan is het logisch dat je eigenlijk de wil hebt. Van dan zou ik willen kunnen overstappen op ja. een ander pensioenfonds. Ja dat gevoel begrijp ik. En, dat, ja, uh, en als dat nou zou kunnen. vraag ik me: Wat zou dat dan voor gevolgen kunnen hebben? Financieel gezien. Want als iedereen dan zegt van nou mijn pensioenfonds doet het nu ja. slecht, ik ga eens even naar die ander. Nou, kan en dat zoiets het... of helpt dat je systeem omzeep uiteindelijk? Ja het, het kan heel erg instabiel worden, natuurlijk. Want uh, iemand kan vooraf gezien de goede beslissing hebben genomen, van we gaan een beetje voorzichtig uh, beleggen. Want de wereld staat. op. Stel je zit in 1999, de wereld staat op knappen, ik ga wat minder uh, risicovol beleggen. Ja. Dan een jaar na, daarna was er weer heel veel rendement. Zodat mensen zeggen: Oh, wij gaan uit dit pensioenfonds weg, want dit heeft niet zoveel Precies, rendement gemaakt dan ja. de ander. Die jaar erop sto stortte de wereld in. Er werden er enorme negatieve rendementen gemaakt. Of 2006, ik noem maar eens een vergelijking. Iemand die dan had, dat had zien aankomen, dat die crisis eraan kwam. en minder was gaan beleggen. Daar was iedereen uitgestroomd, want die ja. had minder rendement gemaakt dat ja. jaar. Het jaar erop was de hele wereld ingestort. en dat pensioenfonds was er als beste uitgekomen een jaar later. Maar, maar omdat de pensioenfonds risicobewust was... en een beetje wordt gas het er, heeft teruggenomen... wordt hij gepakt. Ja, nou dat lijkt me en, en dat is levensgevaarlijk als het gaat om, om, om beleggen en, en geld. Ja. En, uh, en ook de, de commercials die er dan komen. Coca-Cola, Pepsi-Cola... Het grootste deel van een de blikje Coca-Cola betaal je aan de marketingkosten. Ja. Binnen de kostenkeren zitten al die pensioenfondsen reclame te maken. En, en gaat er nog eens een keer, als er maar 1% van jouw rendement afgaat... dan scheelt het al 30% pensioen over een hele dus lange wens termijn. Dus de is begrijpelijk. Alleen ja. qua uitvoering ja. zou het ook juist het tegengestelde kunnen, kunnen bereiken ermee. Ja. Dus het gaat tegen je, je liberale gedachte ja. in ja. van kunnen kiezen maar, maar ja, ook het omdat gaat je om... ziet, het gaat nu minder en ik heb er zelf geen, geen ja. controle over. Ik heb er zelf geen invloed op en dat is heel frustrerend. Maar het is heel, heel moeilijk om te zien wat minder uh, gaan betekent. Hè. Dat, is, dat is het probleem. Ja. Als je een, een televisie, de ene televisie die heeft een, een slechtere kwaliteit dan de andere, dan kun je dat zien. Ja. Maar hier heb je slechter rendement. Want dan heeft iemand misschien een een een, een bedoeling meegehaald en die ziet iets aankomen wat die wil voorkomen. Die wil ellende voorkomen en ja, dat is gewoon uh, heel moeilijk, veel moeilijker ja. dan een televisie ja. of een auto. Ja. Uh, Ed, goeienacht. Hangt aan de telefoon. Hey, hallo. Goeienacht. Um, Wat is uw vraag? Ik zit bij het ABP. Ja. Nou, stel nou eens, ik heb een pensioen en daarnaast AOW. Ik ben getrouwd. Nou, afschuwelijk verhaal, dan kom ik te overlijden. Dan krijgt mijn vrouw nog maar 70% van mijn pensioen. Mm -hmm. Dat is toch akkoord, hè? Dat klopt. Ja, ik, ik ken niet alle regelingen, maar uh, ik nou, ben niet ben... mee. Gaat mijn vrouw eerder dood? Dan hou ik toch volledige 100%. Wat zegt u dan? Dan hou ik de volledige 100% als mijn vrouw eerder overlijdt. Ja. Zit er een onbillijkheid in? Want de kosten voor de alleenstaande die overblijft, blijven hetzelfde. Mijn vrouw moet dezelfde huur betalen en dezelfde kosten. En als ik overblijf, dan beur ik 30% meer. Ja. En dan zou je dus kunnen zeggen: Nou, al die mensen die later. De in partner verliezen, doet dat dan gelijk schakelde en door die 30% in de grote pot, dan hoef je tenminste niet die pensioenen te korten. Maar even voor mijn uh, kennis, gaat het dan dat gaat over uw pensioen alleen of ook ja. over dat van uw vrouw? Nee, nee. alleen van mijn pensioen. Ja. Maar dat schijnt bij andere pensioenfondsen ook zo. Dus ja. we maar als het andersom zou zijn, heeft uw vrouw gewerkt? Nee. nee. Dus die heeft ook geen pensioen opgebouwd? Nee. Alleen AAW. Wij hebben allebei ja. AAW, die worden verkeerd uh, gesplitst, wordt dat overgemaakt? Ja. Akkoord, dat is ik, 710 euro, zeg ik maar, voor het gemak per persoon. Uh -huh. En daarnaast heb ik een pensioen. Alleen dat pensioen, nee, ja. dat hou ik volledig als mijn vrouw overlijdt. Ja. Alleen, als het andersom... Nee, begrijp ik. Heeft het dan ook ook ermee te maken... dat het pensioen van wat, is, wat meneer zelf heeft opgebouwd... Ja, dat degene hij 100 die zelf werkt, die, die bouwt 100% op. En je kunt zelfs kiezen uh, of je je partner daarbij doet. Dan heb je een... Uh, een, zeg maar een soort uh, overlijdingsverzekering. Uh, ja. En die, die is dan uh, gesteld op 70%. Dat is een keuze van als de ene die gewerkt heeft. Uh, en, en je, je, je kruist het box aan. Ik heb een partner en ik wil dat die bij overlijden. Uh, ook geld krijgt, dan krijgt hij 70%. Wat had we dat ja. moeten doen dan? Ik ben nu 68. Wanneer had ik te moeten aankruisen? Dan? Ik heb altijd... Nee, maar dat weet... heeft u je gedaan. Je had zelfs kunnen aankruisen is... dat, dat je niks aan je partner geeft. Hè? Daar, uh, dat, uh... Maar is dat iets van de laatste tijd dan? Nou, mijn partner die werkt ook. En die, die hebben gezegd: Kruis me niet aan dat ik ook iets krijg als, uh, als jij overlijdt. Want uh, ik heb het niet nodig. En, en, en dan, dan krijg je ook niets. Je kunt dus kiezen. Ja, ik weet niet of het, of het 50 jaar geleden niet zo was. Maar je hebt nooit voor 100% kunnen verzekeren. Dus dat, nee. uh, dat is gewoon een, een keuze van het uh, pensioenstelsel. Nee, dat begrijp ik wel. Maar wat, wat, wat is dan dat, dat iemand het bijvoorbeeld en het niet wil hebben? Nou ja, als dat, iemand het niet nodig heeft, ja. dan kan dat. Mensen die bijvoorbeeld allebei al een pensioen hebben, die dat uh, niet van elkaar hoeven hebben, en en dat, dat betekent, is dan, dat dan minder pensioenpremie betalen? Nee, dat nee dan, dan krijg je een andere opbouw. Als je, als je geen paar geen, uh, die, die uh, dat overlijden uh, niet, uh, na overlijden niet aan je partner uh, geld achterlaat, dan krijg je een, een, een hogere pensioenopbouw. Voor degene die die wel die, die, die, die, die, die, die pleegt dus eigenlijk. Ja, als je die ja. keuze maakt. Dus het is gewoon eigenlijk een, een, een aanvullende overleidingsverzekering die u heeft afgesloten. En die waardoor uw partner 70% krijgt als u doodgaat. Ja, ja niet 100 helaas. Ja, dat kan het systeem niet veranderen, maar dat is een, nee, gewoon een. Daar heb ik ook geen bezwaar tegen het nee. systeem. En ik dacht, ik vind het zo onredelijk, al die mensen van mijn leeftijd, die hebben vroeger nog die keuze gehad. Dus ik heb verschillende collega's, waarvan de vrouw is al overleden, die kreeg ja. allemaal 100 ja. Andersom, de collega's die wel overleden zijn, ja. kreeg die vrouwen al 70 ja. Dat heeft, dat heeft uh, meneer Kok nu net uitgelegd dan. Dat is nou ja, daar kunnen dat we is niks van aan het het veranderen. Systeem. Precies, dus degene die gewerkt heeft, heeft pensioen opgebouwd. Ik wil dan even zeggen, dan kan dus het ABP of andere pensioenfondsen toch zeggen van, nou, die, die, die wordt, dat wordt allemaal 70 dan, dan, dan, dan hou je er een hoop geld in de pot. Ja, nee, de maar de je, de, de, dan heeft degene die gewerkt heeft. Ja. en daar overlijdt zijn vrouw. en dan gaat jouw pensioen omlaag. Dat zou een beetje raar zijn. Uh, dat is, de ene is het. Een... Ja, ik heb toch, ik heb toch minder kosten ik, meer kosten op je vrouw. Ik overleed. begrijp het. Ja, dat begrijp ik, maar dat, dat is wel hoe het systeem werkt. En degene die opbouwt, die krijgt 100%. En de ander niet. En de rest ja, blijft in de pot. Maar alleen, Er zit er een onbillijkheid in? Ja, onbillijkheid niet. Het is gewoon een, een, een, qua, een. u heeft betaald voor een, voor een overlijdensverzekering op 70%. Pensioen had ook kunnen kiezen voor een overlijdingsverzekering op 100%. Maar nee, dat, nee, dat is niet dat de keuze. Was niet dat was toen niet. Nee, dat was ook niet. Is nu nog niet. Maar dat, uh... we, gaan, we blijven onszelf <laughs> nu herhalen, meneer. Je... Ik denk niet dat we er op deze manier uitkomen. Maar ja, ja. Okay. ik hoop Dank dat we toch een beetje Dank hebben u. kunnen helpen. Oké, okay. ja. Tot ziens. Dag hoor. Um, een mailtje nog. Corine die mailt mij is opgevallen dat naarmate mensen ouder worden... zij minder geld uit gaan geven. Bijvoorbeeld vakanties worden op een gegeven moment te zwaar. Dat heb ik zelf bij mijn ouders gezien. Ze kochten minder kleding, gingen minder uit. Kortom, de Zwitserleven commercial was niet meer van toepassing... en de spaarrekening groeide hard. Zou een verlaging van het pensioen naarmate men ouder wordt een optie kunnen zijn? Ja, dat is een hele, hele goede opmerking. Mensen die consumeren naarmate ze de, met pensioen zijn gegaan gaan ze langzaam maar zeker in de loop van een gepensioneerde leven... gaan ze 1 à 2 procent per jaar minder consumeren. Dus eigenlijk is een... als we zeker zouden weten dat de inflatie altijd 2 procent zou zijn... dat is een nominaal pensioen waarbij je hetzelfde bedrag altijd krijgt... maar de inflatie ieder jaar 2 procent eigenlijk aan je koopkracht uh, opeet... van jouw koopkracht opeet. Uh -huh. Dat zou een heel mooi pensioen zijn, want... Uh, ja, dat is precies wat mensen met hun consumptie doen. Dat geldt natuurlijk niet voor iedereen. Ja. Maar gemiddeld gezien is dat zo. Mensen ze worden ook minder mobiel. Mensen, dat, dat klopt allemaal. Uh, mijn vader is tot zijn 85 ste die, die, die was tussen een reis in Afrika en een reis naar Sint-Petersburg. Uh, en overleed hij. En die heeft zijn hele huis opge, opgereisd. Ja. Maar helaas geniet niet iedereen zoveel van zijn pensioen. En uh, gaan mensen gemiddeld inderdaad uh, iets minder consumeren. Dus je zou eigenlijk kunnen zeggen: je zou het pensioen moeten laten aflopen met, uh, met de leeftijd. Maar omdat er ook inflatie is, zou je het pensioen constant kunnen laten houden. En dan loopt het vanzelf met die inflatie. Loopt jouw koopkracht uh, ieder jaar 2% achteruit. Ik zit ineens te denken: als je nou gewoon uitkeert wat iemand heeft opgebouwd. En dan. Hoe zeg je dat? Verspreid het maar over de jaren dat je nog leeft. Ja, maar in Amerika dat, dat, dat, dat hebben ze het zelfs op een uh, schoftige manier gedaan. Dan kon je of een uh, pensioen krijgen... of je kreeg een, wat ze dan een lump sum noemen. Een eenmalig bedrag. Maar dat lag dan 20% lager dan al die jaren aan pensioen... die je in de toekomst zou krijgen. Nee. Dus de, de, en dan koos iedereen voor die lump sum. Iedereen wil dan dat geld. Dan gaan mensen een, uh, een reis maken. Uh, een jaar later is het geld op. En dan hebben ze nog 19 jaar te gaan. En dan hebben ze een probleem. Ja. Mensen een, een vast bedrag geven is niet echt een heel goed idee als het gaat om... Het gaat om, toch te snel op? Ja, het gaat Ook iets te snel. Op het algemeen. Dan heb je er wel van genoten in ieder geval. Ja, dat jaar was mooi, maar die, die 18 jaar Dat daarna, ene jaar die, was mooi. Ja, ja, ja, precies. Vincent van Haren, goedenacht. Goedenacht. Ja. Wat is de vraag? Uh, ja, ik heb een vraag. En, en dat, dat, dat, dat mis ik in, in, in, in ja, het hele afgelopen jaar. De hele discussies over die pensioenen. Dat we worden ouder en, en de rente is wel laag. Mm -hmm. Nou, dat we ouder worden, uh, dat is al uh, een paar honderd jaar bekend. Ja. En toen ik, laat ik zeggen, 45 jaar geleden op de HBS zat... zei mijn leraar Economie over de pensioen. Hè, als het over pensioenfondsen ging, wat, wat, uh, hoe moet het beleggen? Dan zeg je, nou, je, je moet heel, een, een klein beetje beleggen. Want dat is risicovol en pensioenen... Ja, dat is toch zekerheid. Dus dat zet je gewoon op een beetje risicoloos. Uh, ja, dat stop je in obligaties, weet ik veel wat. En, om, uh, dat soort zaken. Okay, en dan even van, omwille van de tijd naar uw vraag toe. En mijn vraag is: kijk, wij praten dus in de toekomst. Wij praten over, over 40, 50 jaar. Hè? Mm -hmm. Dan moet je je verplichtingen kunnen waarmaken. Dan zou ik zeggen: ga dan ook kijken qua rentepercentage een, over een gemiddelde, over de afgelopen 40, 50 jaar... dat je die pieken en dalen daardoor uithaalt. Kijk, we zitten nu op een hele lage rente. Ja. Begin jaren 80 zaten we op een hele hoge rente. Dus dat tegenvallers en meevallers elkaar wel compenseren? Precies. Je, als je dus over de lange termijn praat... Ja, begrijp ik. Vind ik moet je ook rekenen met een gemiddelde rente... over. De lange termijn. Oké, okay. even het antwoord ja, het van, schukkel, van de Theo Kokken Wat nu. we nu hebben, dat dus uh, de pensioenfondsen... Ja, maar, meneer Van Haren, <laughs> laten we naar het antwoord gaan, want de vraag is ja, de, duidelijk. De vraag is duidelijk, want het, het enige punt is dat we uh, niet weten hoe lang die periode gaat duren, dat die rente nee, heel laag. daar moet je me ook over een lange termijn nou. rekenen. Alleen, er zijn uh, een heel aantal pensioenfondsen in Nederland, waar de uh, ten eerste die zoals we het noemen, uh, zo goed als dood zijn... Hè, waarbij de productie naar het buitenland is verplaatst... en dan nog uh, de mensen die nu in het pensioenfonds zitten... gepensioneerden zijn of mensen die slapen. Sommige pensioenfondsen lopen binnen 10, 15 jaar zo goed als helemaal leeg. Als je dan een aanname doet over die lange termijn rendementen... daardoor meer, meer gaat betalen van nou die rendementen komen... We, of die rente die komt alweer, uh, we gaan meer betalen... En die zijn over tien jaar, hebben ze, ik noem er iets, 40, 50, sommigen wel 70% van het bedrag uitbetaald. En de rente staat net als in Japan nog steeds laag. Dan blijkt opeens, oh ja, uh, het is helemaal niet goed gekomen. Dan heb je over een, die groep die overblijft, heb je een heel grote kort. Dat is wat er nu gebeurt in de Amerikaanse staatspensioenfondsen. Ja, en die, die krijgen dat nooit meer terug. Dus dan heb je de ene 100% betaald. De rente is toch laag gebleven. En de, en de rest die, die dan overblijft, en daar heb ik heel veel uh, sommetjes mee gemaakt... ...die krijgen dan 30 of 50 procent. Als je, ja. als, als de, wij maar kunnen als niet krijgen, gokken op een... Op... onderbreken. En ja. We hebben natuurlijk honderden uh, pensioenfondsen in Nederland. Ja. Ja, 400. Juist. Maar we praten natuurlijk nu over de grote pensioenfondsen. Het ABP, PGGM en dat soort mm -hmm. zaken. Geldt het daar ook voor? Ik denk het niet. Nee, voor PGGM geldt het zeker niet... Alleen, dat geldt wel weer, en dat is weer een andere hele moeilijke discussie... je had, als je dat stelsel begint met, op basis van die berekeningen... en je zegt, we blijven dat altijd zo doen... dan is dat wel goed. Maar als je eerst zegt, nee, we doen het op basis van deze berekeningen... we leggen premie in op basis van uh, de risicoloze rente... en daarna gaan we opeens het stelsel veranderen... en daardoor anders rekenen... en we komen met een, uh, met een hogere dekkingsgraad. Opeens verandert die dekkingsgraad nu... en we gaan meer uitbetalen aan ouderen... En, en dan kun je ook dezelfde pot geld. Dan blijft er ja, minder nee, maar over. U, u goochelt de hele avond natuurlijk. U stort uh, dus een stortvloed van, van, van, van cijfers. Maar het gaat natuurlijk even over het principe. Ja, de spelregels het veranderen het, het, tijdens het spel. Ja, uh, pensioenfondsen. En er zijn er natuurlijk een hele hoop. die gewoon bewijzen spreken. op papier al, al, al, al lang failliet zijn. Maar we praten natuurlijk in de politieke discussie over de grote. Dus Daar moeten we ja. ons even in de discussie over, ja. op, op richten. En niet op die kleintjes en en, en van woningcorporaties die die. Nou ja, goed. Meneer Van Haren, ik, ik ga u onderbreken niet omdat ik uw verhaal niet interessant vind, maar omdat we even naar Den Haag gaan. Omdat daar laatste nieuws vandaan komt. Dus ik bedank u voor het bellen. En we gaan naar Wilke Boom toe. Die staat te wachten op Mark Rutte. Ja, maar die is er overigens nog niet hoor. Oh, oké. Okay. Maar ik kan Vertel. je wel vertellen: de, de onderhandelingen tussen het kabinet en de vier oppositiepartijen D66, GroenLinks, ChristenUnie en SGP die zijn nu weer afgelopen. Mm -hmm. um, en uh, iedereen doet nog mee. Morgen gaan ze weer verder praten om te kijken of ze tot een akkoord kunnen komen over de begroting van 2014. En uh, ja, de, de fractievoorzitters zoals Van Ooyek, van GroenLinks... en Pechtold van, van D66, die waren allemaal toch nog wel... Uh, optimistisch dat ze er met z'n allen uit kunnen komen. Er is dus nog niet één van die partijen afgevallen. Uh, van Oic van GroenLinks zei niet te verwachten dat er morgen al een akkoord zal zijn. Uh, dat is volgens hem nog te vroeg, want het is volgens hem allemaal erg ingewikkeld. Uh, technisch ingewikkeld. Bovendien willen al die partijen iets anders. Dus het is ook uh, praktisch ingewikkeld en politiek ingewikkeld om tot een akkoord te komen. Um, en um, we kunnen nu even luisteren naar wat Alexander Pechtold zojuist zei... nadat hij uit de vergadering was gekomen. Uh, het is een hele moeilijke opgave. Maar uh, we hebben wel stappen gezet. Uh, maar uh, uiteindelijk moet blijken of het totaal tot iets kan leiden. Daar zijn ook nog heel veel berekeningen voor nodig. We moeten in een toch vrij korte tijd heel veel uh, bespreken. Uh, we leggen ons geen deadline op. Uh, maar uh, het feit dat we hier vanavond na middernacht hebben gezeten, betekent wel... dat we nog steeds goed in gesprek zijn. Ja, ze zijn dus goed in gesprek. Ze willen er nog steeds met z'n allen uitkomen. Dus dat is het kabinet, Partij van de Arbeid, VVD... en de oppositiepartij D66, GroenLinks, ChristenUnie en SGP. Ja. En uh, ja, morgen gaan ze weer verder... Hoe dat dan, als ze morgen niet uitkomen, dan komen de onderhandelingen in een wat lastige vaarwater. Want donderdag ja, is het wel druk, he, geloof ja, ik. Ja, donderdag en vrijdag zit Dijsselbloem bij het uh, Internationaal Monetair Fonds ja. in Washington. Daar moet hij bij zijn als voorzitter van de Eurogroep. Dan kan hij niet uh, verstek laten gaan. Uh, dus hoe dat dan precies verder gaat is onduidelijk. Uh, theoretisch zou ook uh, premier Rutte dan die onderhandelingen kunnen gaan leiden. Of minister Asje van Sociale Zaken. Maar goed, dat gaan we allemaal meemaken. Morgen in elk geval weer verder. Eerst met de financieel woordvoerders en. Later misschien ook weer met de fractievoorzitter. Maar ja, als ik het zo hoor, dan zou het dus ook goed kunnen dat pas na het weekend. De echt spijkers met koppen geslagen worden. Ja, dat, uh, dat, moet je, dat zou zomaar kunnen. En dat lijkt me eerlijk gezegd op dit moment het meest voor de hand liggend. Uh, want je hoorde het pechtot net ook zeggen... er komt allemaal nogal veel bij ja, kijken. Er ja. moeten veel berekeningen worden gemaakt. En uh, ja, ze willen natuurlijk ook niet over één nacht ijs gaan. En ze redeneren ook, het kan nu beter een dag te lang duren... dan dat we over een paar weken weer spijt hebben van wat we hebben afgesproken. Dankjewel. Wilco Boom vanuit Den Haag. Graag gedaan. Nou Theo Kokke, hebben we wel, zijn helemaal, zitten helemaal bovenop het nieuws in ieder geval. Ja. Eerste pensioenen doorgenomen en nu nog even dit laatste nieuws kunnen meenemen. Dat er voorlopig nog doorgepraat moet gaan worden. Um, er was nog één vraag die we die, die, nou, misschien kunnen we nog kort behandelen. Iemand die pensioen opbouwt in het buitenland en zegt Luxemburg en Duitsland is het wel veel beter geregeld. Is dat kort te zeggen of dat inderdaad zo is? Nou, uh, in Duitsland... Voor diegene, misschien, maar. voor diegene misschien wel. Maar in Duitsland is het pensioenstelsel... Uh, een, een stuk magerder dan in Nederland. Ja? Uh, Laatst keer Nederland een Nederland programma geweest... op televisie. Hoeveel gepensioneerden in Duitsland... er nog aan het overwerken zijn. Uh, dus daar hebben ze, een aantal bedrijven hebben... Uh, een werknemerspensioen. Maar heel veel hebben daar... Uh, heel weinig werknemerspensioen. Dus dat, dat is lang niet zo geregeld als in uh, Nederland... Dat je hele grote pensioenfondsen hebt, waar, waar die, uh, wij hebben verreweg het grootste pensioenopbouw ja. in de wereld. En in Duitsland uh, stukken, gewoon een stuk een, een fractie. Maar misschien dat het ook zo is dat daar minder tegenvallers zijn. Dat gewoon is daar gewoon van het begin af aan duidelijk geweest dat het wat magerder is dan hier. Nou ja, natuurlijk, dus psychisch is het zo dat je hier altijd heb ik gedacht, we krijgen een supergoed pensioen. En dat als er dan is, 2% dat... van afhaalt, dan is dat ja, op zich een tegenval. Dat is wel wat blijft ja. gewoon wat, wat volgens mij een belangrijke rol blijft spelen bij mensen. En hun beleving, waarom ze nu zoveel erop achteruit gaan? En wij, wij, absoluut, we hebben de hoogste vervanging. Hè. Als je met pensioen gaat ter wereld, zo'n beetje. De top 3 van de wereld. Iedereen mag er heel blij mee zijn. Alleen of iedereen, niet iedereen voor iedereen geldt, het, maar voor 90% van de bevolking is dat redelijk. Alleen het feit dat, dat iets wat je altijd verwacht hebt... opeens ja. niet meer zo keihard is... dat is natuurlijk een enorme, zware boodschap. Theo Kokken, mag ik jou hartelijk bedanken voor jouw komst hier in Casaluna. Helaas hebben we niet alle vragen kunnen beantwoorden. Maar we zijn een eind gekomen. Ik dank u natuurlijk thuis voor al uw reacties. Via Twitter, via de mail en ook via de telefoontjes. Morgen dan gaat het... Uh... In Casaluna zit Helco Span hier. En die ontvangt Martin Hendricksma. Die schreef een boek over de spannendste goudjacht ooit. Het heeft te maken met Terschelling. En een schip wat daar ooit verging. En zometeen hier op Radio 1 BNL. Ik ben nog steeds wakker.